een voorspoedige start. Vertelt met een nationaal de verking te doen. Bij de spermabanken in Nederland hebben zich deze week 76 nieuwe donoren gemeld, meldt het AD. De krant schreef onlangs dat spermabanken in Nederland kampen met een groot tekort aan donoren. Er zijn er nu een kleine 300. De ervaring leert dat van de mannen die zich deze week hebben aangemeld, maar een klein deel overblijft. Dat betekent dat buitenlandse donoren nodig blijven om Nederlandse vrouwen te helpen. Chemiebedrijf DSM schrapt zo'n 150 van de 340 IT-banen in Limburg... meldt de Limburger. De werknemers van de afdelingen Heerlen en Sittard... horen dinsdag wie er zijn bij het bedrijf. Het was al ruim een jaar bekend dat er wereldwijd... op de IT-afdelingen van DSM wordt bezuinigd. Supporters van eerste divisieclub NAC... die gisteren bij de wedstrijd tegen Eindhoven waren... krijgen hun geld terug. NAC verloren in Eindhoven met 6-2. De voetballers hebben daar schamen zich zo voor het resultaat... Dat ze hebben besloten om de kaartjes van de supporters te betalen. NAC heeft dit seizoen al zes wedstrijden verloren. De club uit Breda staat op de tiende plaats. Bij een treinongeluk in Bulgarije zijn zeker vier doden gevallen. Zeker 23 mensen raakten gewond. Dat gebeurde toen een goederentrein met chemicaliën ontspoorde. Door de explosie brak brand uit en werden gebouwen vernield. Het ongeluk gebeurde bij Hitrino in het noordoosten van Bulgarije. Het weer bewolking en vaart het noordwesten in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen of motregen voor de graad of 10. Morgen op de meeste plaatsen droog en soms zon. Alleen in het noorden nog kans op regen en morgen wordt het 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor knooppunt naar de berg 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. <z memory>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 Thank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 we gaan nog niet naar huis, ja, daar speelt Toetsen Jantje, een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht te sboegen. Maar hij doet het met genoegen: honkie tonkie voor een jonkie. Nee, geen dank in de dolle olie van dat komt op de hoek kun je doorgaan tot het einde voor een slokkie per verzoek.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 ik sluit mijn ogen En droom van mijn kindertijd Van zomertijd En wintertijd En wat Fun to na na na.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 haar eigen show. En dan ontving ze de toen 21-jarige Whitney Houston. En samen zongen ze een duet. En eh... Uh, Arriva. Die heeft uh, een van zijn treinen naar haar vernoemd. Namelijk de team 233. We hebben het over Lisbeth met Lies. Die hoort er nu met mensen naar de maan.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 geen spatje groom of nikkel, wat gaat dat ding keer? Je voelt in dat vehikel, heer in het verkeer. Alles weigert als die stijger over hobbeld eien. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die rijden. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, heer in het verkeer. Daar zit een lek in en je slingert heen en weer. Daar riekt je haast een hek in. Heer in verkeer, het is haast niet te harden. Wat gaat dat ding te keer? Daar springt een bom van flarden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 Eerst dacht ik het gaat niet goed, maar het bleek dat het zo moet Want u weet dat iedereen in de vakantie het schoot Ik lig met hij, ja, aan de playa op het zonder Spaanse strand Ging vorig jaar naar Spanje, was voor de eerste keer Want Karel zei daar is wat aan de hand Om negen uur het vliegtuig, om twaalf uur al daar om twee uur lag ik lekker aan het strand. Ik lag bij de branden, we lagen zij aan zijn. Toen vroeg een eindig meisje, is deze plaats nog geen Ik lig met haya ja, aan de playa, op het zonlicht, spaanse strand. En met haya ja, aan de playa loopt het altijd uit de hand. Eerst dacht ik het gaat niet goed, maar het bleek dat het zo moet. Want u weet dat die iedereen in de vakantie het zo doet. Ik lig met haai aan de braaia op het zonne-Spaanse strand. En s'avonds sta het dansen, we wilden niet naar huis. In ik vroeg je, daar pakte we nog 1, 2, 3, 4. En s'morgens toen het licht werd, we wilden wel naar bed. Ja, zeven gaan nog naar de zee We liepen langs het water, heel kusjes hand in hand Toen stuikelden we samen en lagen in het zand Ik lig met Haya aan de playa Op het zon Spaanse Ik En met Haya aan de playa Loopt het altijd uit de hand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 Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar, toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse daisy als samba bij abuis. Ze zongen en begonnen nog in de huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele toer. Ze zongen net we gaan huis. en gingen door de vloer ze in geen jaren daarboven was geweest, ze zongen het en gingen door de vloer.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 Hij zal ons dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan, en vreest dat hij nooit terug zal krijgen.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 En streelt haar onwetende kleine. Moet je lief, waar blijft vadertje nou, dat zou ik. Zo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 Dragen naar het graf een herinnering mee Zij stonden hier dikwijls tevoren Zij kennen de slag die het huisgezin triemt Als een wordt ten graven gedragen Zij kennen de smart die het lichaam doorprint Als kinderen kinderlijk vragen Moedertje lief nou, dat zou ik zo graag willen weten? Vadertje, je toch van ons, en van jou, Hij zal ons.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 En het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Laat la hem men het nog een keertje over doen. In begin, maar bij het begin allemaal. Zal hem het nog een keertje over doen, want het was niet naar de zin. Laat la men het nog een keertje over het doen. In het begin maar bij het begin. Een plastisch chirurg uitweert.